Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Tel Aviv is de Israëlische oud-premier Ariel Sharon overleden. Hij lag al acht jaar in coma nadat hij was getroffen door een herseninfarct. Sharon was een van de laatste Israëlische politici die de oprichting van de staat Israël bewust hebben meegemaakt. Hij maakte carrière in het leger en vocht in alle belangrijke oorlogen die Israël heeft gevoerd. Al verwege de jaren 70 ging Sharon de politiek in. In 1982 was hij minister van Defensie... toen in Libanon een bloedbad werd aangericht onder Palestijnse vluchtelingen. Uit onderzoek bleek dat Sharon indirect verantwoordelijk was. Na massale protesten op straat kreeg hij een andere ministerspost. In september 2000 bracht hij als oppositieleider... een zeer omstreden bezoek aan de Tempelberg in Jeruzalem. Kort daarna begon de tweede Palestijnse volksopstand, de Intifada... In 2001 werd Sharon premier. Ook in die functie koos hij voor de harde lijn. Zo begon hij met de bouw van een afscheiding op de westelijke Jordaan-oever, waarmee Palestijnse gebieden fysiek werden gescheiden van de staat Israël. De laatste jaren ging hij een gematigder koers varen. In 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook... en werden Joodse nederzettingen daar ontruimd. Mede daardoor raakte Sharon steeds meer vervreemd van zijn Likud-partij. Hij verliet de partij en vormde nieuwe partij, Kadima. Begin 2006 werd Sharon getroffen door een herseninfarct. Ariel Sharon is 85 jaar geworden. Hij wordt morgen of maandag begraven. Irene Wust is sterk begonnen aan de EK Allround in Hamar. De titelverdedigster won de 500 meter in 38 seconden en 77 honderdste. Tweede werd de Tsjechische Erbanova op slechts een honderdste seconde achterstand. De Russische Skokova werd derde. Een na der beste Nederlandse was Diana Valkenburg. Ze eindigde als zevende. Bij de mannen won de Noor Bukko zojuist de 500 meter. Gevolgd door de Polen Brodka en Jetwiatski. Koen Verwij eindigde als vierde. Het weer, de bewolking en regen trekken naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon door. Het is vanmiddag 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Met de Openbare Bibliotheek. Hallo, ik heb net een boek teruggebracht. Ja? En daar zit waarschijnlijk een brief van de Belastingdienst tussen. Oh. Als boekenlegger is die misschien gevonden.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 Vanavond, Fotostudio De Jong, tien over 9 bij de VPRO op Nederland 2. Goedemiddag, een extra langs de lijn tot 7 uur vanwege het EK Allround schaatsen in Hamar. We houden u ook op de hoogte natuurlijk over alle berichtgeving rondom het overlijden... van oud-premier van Israël, Ariel Sharon. Jochem Uitenhagen zit hier de hele middag in de studio... om met ons te kijken naar dat EK Allround. Jochem, een uur geleden zei je nog... nou, ik had wel wat anders aan mijn hoofd... maar inmiddels vind we wel een leuk toernooi, hè? Ik vind het wel weer leuk. Ja, het trickert mij toch om te kijken van hoe kunnen ze nou een goede of een minder goede 500 meter het vervolg op zo'n 3 dan wel 5 kilometer in gaan zetten. En dat vind ik, dat is voor mij het spelletje. En ik probeer toch ook elke keer te kijken. Ik zie een aantal Italianen komen. Ik denk van hoe goed zijn die in een Olympisch seizoen? Kunnen die een behoorlijke 5 kilometer rijden? En dat is voor mij ook. Uh, wat ik, zeg, ik ben schaatsliefhebber. En ik vind het ook echt wel spannend om te kijken van goh, wat gebeurt er ook wel in de achterhoede. En uiteindelijk gaat het om degene die kampioen wordt. Maar ik, ik, ik probeer ook naar de strijd in het achterveld te zoeken. Ook voor mezelf om het, te, om het nog weer spannender te maken. Ja, en bij de vrouwen moeten we ons waarschijnlijk gaan richten... op de strijd om de tweede plaats. Bij de mannen niet. Bij de mannen is het als je een geschone lijst maakt. Hè? Want we hebben nu de uitslag van de 500 meter voor ja. onze neus. Als je een geschone lijst maakt, tussen wie gaat het dan straks? Uh, Bukkoe. Uh, Koen Wij, Dan toch echt Jan Blokhuizen. En Sverre Lunde Pedersen. Uh, Bart Swings. Dus we en... krijgen twee Nederlanders, twee Nooren... Ja en een Belg. En dan laat ik, benoem ik Rens Rotterveld niet... maar dat kan er zo'n eentje zijn die als hij een goede doen is... Die, die volgen natuurlijk even wat minder nadrukkelijk... dat hij gewoon wel een mooi tenor kan rijden... dan toch een eentje zo stiekem op zijn laatste afstand dichtbij kan komen. Ja, en die in ditzelfde stadion nog geen jaar geleden zesde werd op het WK Allround... bijvoorbeeld boven Jan Blokhuizen. Had deze afstand, die 500 meter, nou echte winnaars en echte verliezers... als je ziet wat ze kunnen en wat ze allemaal wilden? Nee, ik vind van niet. Als ik kijk naar gewoon hoe, hoe de tijden zijn, uh, welke ze achter hun hebben staan... vind ik eigenlijk geen hele rare dingen. Um, een oude de Vries als Nederlander, vierde Nederlander... die op zijn debuut op 31 jaar geleden 20ste wordt. Ja, we moeten ook niet verwachten van iemand die voor, uh, drie jaar geleden ik, nog marathons reed... dat hij in één keer uh, een, een, een, hal, een lage 36 op de klok zet. Uh, dus nee, ik vind er wat dat betreft... Uh, nou, niet hele verrassende dingen. Wat mij wel verbaast is dat eigenlijk Konrad Nitsvitski... die eerder wel 500 meters heeft gewonnen op het Europese kampioenschap... nu slechts uh, derde wordt. Ja, want die vier Poolse mannen doen eigenlijk mee... om op deze afstand iets leuks te laten zien. Ja. Voor hun is het echt heel belangrijk om een medaille te winnen op deze afstand, maar om hem eigenlijk te winnen. Ja, dus en in dat opzicht is Bukku een grote verrassing. Ja, en ze hebben het inmiddels de tijd overigens gecorrigeerd naar 35-99. Dat toch wel een stuk mooier. Ja, dat is toch een stuk mooier dan 36-0-0. Uh, nee, absoluut. Maar een, uh, een Brodka is ook een jongen die een hele goede 500 meter kan rijden. Maar vergeet niet dat die wel natuurlijk... Ja, die willen heel graag de laatste afstand rijden. En het is leuk dat er meer polen weer aan de start staan. Vragen we dan toch af wat de invloed is van Nederland. Want zitten we een aantal Nederlandse sponsors achter. Dus voor de breedte van de sport vind ik dat wel weer heel positief. Ja, Nederlandse schaatsen leidt zijn eigen concurrenten dus op. Heel goed. Uiteindelijk. Ja, ja, en, ja. en uiteindelijk want Geert Kempke is natuurlijk ook met een jasje en met een Pools jasje aan. Omdat ze Nitsvitsky, al een aantal jaren meetraint. En ik denk dat je uiteindelijk, we kijken natuurlijk heel erg naar Nederland. Waar we heel erg goed zijn, maar dat juist het wel sterk is om af en toe ook je nek wat verder uit te steken. Om te zeggen joh, laten we proberen daar waar het kan te kunnen profiteren, want dat doen ze natuurlijk ook... met Conrad in de sprint binnen de TVM Schaatsburg. Maar laat die jongens ook gewoon echt beter worden. Want we hebben er niks van als we fluitend 21-4 worden. Daar wordt de sport er niet beter van. Zo direct vervolgt het EK Allround met de 3 kilometer voor vrouwen. Nu eerst aandacht voor het wereldnieuws van dit moment, Gert Kluik. Ja, De Israëlische oude premier Sharon is na een ziekbed van jaren overleden. Aan het begin van de middag bekendgemaakt. Um, correspondent Arabische Wereld Sander van Hoorn is aan de telefoon. Sander. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je al reacties vernomen in de Arabische wereld... op het overlijden van Sharon? Nou, de officiële reacties van regeringsleiders... die zijn er nog niet bij mijn weten. Dat is natuurlijk ook wel heel kort na het bekendmaken van het overlijden. Maar de officieuze reacties die zijn er al wel. En ja, Men mist hem hier als, als kiespijn. Wordt herdacht als slager of als bulldozer. En dat geldt eigenlijk voor alle landen wel in meer of mindere mate. In Egypte bijvoorbeeld, waar die oprukte naar Cairo... Eh, tijdens een van de oorlogen... Israël vocht met uh, Egypte. Uh, hier in Libanon bijvoorbeeld, waar ik op dit moment ben... natuurlijk wordt hij herdacht vooral als degene die bijdroeg... aan het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. Het bloedbad is weliswaar aangericht door christelijke milities... maar met goedkeuring en medewerking van de militairen onder leiding van Sharon. Sharon die in Libanon sowieso gezien wordt... als degene die de zetting van Zuid-Libanon op... Geweten heeft. Met andere woorden, in de Arabische wereld wordt hij vooral herdacht als een houdegen, als iemand die uh, eigenlijk beter van deze wereld af is dan dat hij er nog op rondloopt. Uh, de lijn is uh, slecht. Ik probeer toch nog één vraag, misschien later vanmiddag meer van jou, Sander. Je hebt zelf uh, jarenlang uh, werk als correspondent in het Midden-Oosten. Heb je wel eens zelf uh, contact gehad, te maken gehad met Sharon? Nee, eigenlijk alleen maar uh, sinds die in, uh, in coma ligt. Maar uh, overal hangt zijn schaduw over het Midden-Oosten. Hier in Libanon bijvoorbeeld, maar ook in de bezette Palestijnse gebieden... in de Gaza-strook, waar iedereen wel verhalen heeft van wat Sharon hen heeft aangedaan. En dat is toch hoe in de Arabische wereld naar Sharon uh, wordt gekeken. Iemand die uh, weliswaar uh, veel heeft gedaan voor Israël... maar dat vooral ten koste deed van de Arabieren, de Arabieren. In Israël, in de bezette gebieden, maar eigenlijk in de hele Arabische wereld. Er zal met de dood van Ariel Sharon geen traan geplengd worden in de Arabische wereld. Correspondent uh, Midden-Oosten, Sander van Hoorn, dankjewel voor deze toelichting. En later over dit nieuws meer. Terug naar de sport. De Nederlandse hockeymannen hebben hun tweede wedstrijd... tijdens het finale toernooi van de Hockey World League gewonnen. In New Delhi won Oranje met 1-0 e van de regerend wereldkampioen Australië. Hockeycommentator Tim Steens heeft die wedstrijd voor ons gezien... en is hier nu aangeschoven. Tim, was dit een verdiende overwinning? Uh, ja. <laughs> Als ik de hele wedstrijd gezien heb... Uh, het was geen goede wedstrijd. Het was een soort vechtwedstrijd. Een soort renwedstrijd. Het is meestal tegen Australië... Maar als je bedenkt dat het bijna tien jaar geleden is... dat Nederland voor het laatst van Australië won tijdens een titeltoernooi... mag het een hele goede prestatie van Nederland gezien worden. En dat, dat was het ook wel, denk ik. En dan is het een des te opmerkelijkere prestatie... omdat de eerste wedstrijd juist verrassend verloren werd. Ja, gisteren was echt een, ja, een afgang, is een groot woord... maar het was een hele zwakke prestatie van Nederlandse verloren... met 5-2 van Argentinië. Dat was de nummer 11 op de wereldranglijst. En normaal gesproken wint Nederland daar 9 van de 10 keer van. Maar gisteren was het ver te zoeken zeker verdedigend. In de tweede helft was het heel slecht... En uh, ja, Paul van As en, en de man hebben gisteravond hun uh, koppen bij elkaar gestoken, zoals het te mooi heet. En uh, een plan gemaakt voor vandaag. En uh, nou, ik moet zeggen, ze hebben als team heel goed gespeeld vandaag, uh, weinig weggegeven. Jaap Stokman, de keeper van Nederland, in een hoofdrol, zeker in de slotfase, toen Nederland uh, met 1-0 voorkwam. Dat gebeurde vier minuten in de tweede helft door Billy Bakker, een schitterende veldgoal van hem. En uh, daarna was het een beetje verdedigen voor Nederland, maar ik zeg al, Jaap Stokman die uh, hield in de slotfase Nederland in de race. En ja, op zich is het een mooi resultaat, nu uh, gisteren verloren van haar. Argentinië vandaag gewonnen van Australië, dus ja, ze staan er weer goed voor. Ja, nu, nu ineens weer wel, gisteren ineens niet. Ja. En wat zegt dat jou dan? Ook uh, in de schoon nemen dat dit een toernooi is waarbij iedereen doorgaat naar de volgende ronde. Kan ja. het zo zijn dat je gisteren hebt gekeken naar niet zo gemotiveerd ah. Nederlands team... en vandaag hebt gekeken naar niet zo gemotiveerd Australisch team? Nou, ik denk dat Nederland wel gemotiveerd, dat Nederland echt gemotiveerd was. Zeker na die nederlaag van gisteren dat ze echt uh, wilden laten zien dat ze ja. er echt bij horen. Ja. En, uh, maar jij, gisteren dan misschien niet tegen Argentinië? Nee, omdat Argentinië nummer 11 van de wereld ja. weet, heb je toch een beetje onder schatting. En dat was het ook zo. Want op een gegeven moment stonden ze 2-2 in de tweede helft. En toen dacht iedereen van nou, nu gaan ze eroverheen, Maar het tegendeel was waar. Want Argentinië zette een tandje bij. En die won toen met 5-2. Terecht. En daar was Nederland echt van geschrokken. Dus wat dat betreft is het ook een goede les. Zeker met het oog op het komende WK. Straks in Den Haag over vijf maanden. Dus uh, ja, en over, over dat systeem. Daar ik veel kritiek over. Hè? Dat je... Twee pools van vier en iedereen speelt de kwartfinale. Dat is al bij voorbaat uh, staat het vast. Maar het gaat een beetje om de plaatsing in die kwartfinale. Dus als je nummer vier wordt van een pool, dan speel je tegen de nummer één van de andere pool in de kwartfinale. Dus hoe beter je in de pool presteert, des te beter je een kwartfinale loodt. Zeg maar, een ja, maar mindere ja, Nederland heeft nu laten zien: je kan van iedereen verliezen, <lacht> maar je kan ook van iedereen winnen. Ja, Toch? Ja, met deze twee potjes. Precies. En dus je moet niet vergeten: er zijn er acht sterke landen daar in, in Delhi. En uh, wat dat betreft, uh, ja, wat je zegt: iedereen kan. Als je, uh, de Argentijnen hebben ook van de Belgen gewonnen, uh, vanmorgen. Dus ja, die, dat zegt wel iets, uh, ik bedoel, en die Belgen, die, uh, daar, dat is de volgende tegenstander van Nederland, maandag, en dan na die poolwedstrijden, dan worden de kwartfinales bekend. Dan gaat het toernooi eigenlijk pas beginnen. Hè, dat, uh, en hoe belangrijk wordt het toernooi dan voor Oranje? Neemt Nederland dit heel serieus, of is dit ja. een hele mooie voorbereiding op het WK in eigen land? Ja, allebei. Uh, dit is laatste toernooi, zeg maar, voor het WK, straks in Den Haag, dus de laatste testcase voor Paul van As om zijn selectie definitief te maken voor dat WK in Den Haag. Uh, want tussendoor zijn er geen mogelijkheden meer om uh, toernooien of wedstrijden te gaan spelen, dus moet hier echt een selectie zeg maar, voor 90% rond gaan maken. En voor Nederland een heel belangrijk toernooi om te laten zien... dat ze straks op die WK een van de favorieten zijn voor het goud. En overmorgen dus tegen de Belgen. Tim Kopt. Steens, dankjewel.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 Havert Kolen met This Is It. Harvard Bukken won zojuist dus de 500 meter... van de EKO Allround schaatsen in Hamar. Beste Nederlander was Koen Verwij op de vierde plaats. Jan Blokhuizen werd zevende, Rens Rotterveel achtste... en Douwe de Vries eindigde als twintigste. Steven Dalebout praat nu met die nummer vier... de beste Nederlander, dus Koen Verwij. Ben tevreden? Ja, zeker weten, ja. Want het was gewoon een goede 500 meter. Het was voor het kaliber uh, Koen uh, erg goed. Ja, het was een mooie, uh, mooie 500 meter... Uh, geen, geen gekkigheid zat erin. Het was een, eigenlijk een hele mooie solide rit. Buitenboog, laatste buitenbocht ietsjes, uh, ietsjes minder gas gegeven omdat ik toch wel ja, een soort van angst heb. Omdat ik al drie keer ben gevallen tijdens een belangrijke toernooi op een 500 meter in de laatste buitenbocht. Dus daar hield ik toch wel een beetje rekening mee, maar daar kwam ik nog aardig snel uit. En uh, ja, 36, 11, top. Je leek geen angst te hebben bij de start? Het nee, ja. was een tweede start en hij, hij, was, hij was vol op het schot, hè? Ja, ik ben qua uh, reactievermogen altijd wel iemand die vrij, uh, vrij snel is. Ja. Ja. Er zat geen risico in? Nee, niet echt. Ik stond als het goed is uh, voor mijn doen heel goed stil. En, uh, ik was mooi weg. Het, uh, het verliep allemaal uh, redelijk goed en het was niet, uh, geen gekkigheid. Nee. Nou ging je toernooi in, zoals de meeste allrounders die naar de spelen gaan. Nou, iets rustiger dan een normaal uh, EK. Um, ja, hoe staat dat er nu voor bij jou? Ja, nou, nog steeds hetzelfde. Het is wel zo dat ik hier natuurlijk alles wil geven en uh, mensen zeggen van ja, je piekt hier niet en uh, je gaat er ook niet vol voor. Dat, dat slaat natuurlijk nergens op, ik, uh, ik uh, kom hier niet voor, uh, voor niets. En het is een heel mooi toernooi om te rijden, ik ga alles geven. En, maar mijn piek ligt simpel gewoon in, uh, bij de Olympische Spelen en dit is een mooie internationale prikkel tussendoor. Als je nu naar het klassement kijkt, ja 1,10, uh, ja 1 seconde en 1 tiende. Achterop Bukhoop, de vierde plaats, achter ja. de 5 kilometer, dus ja, word je er blij van? Nou ja, zeker. Ik, uh, ik sta er Daar gewoon... kun jij wel mee, hè? Ik sta er goed voor. Ik heb uh, vanmiddag vijf kilometer tegen, tegen halfhard. En uh, ik hoop dat ik er een mooie rit kan, uh, kan van maken. En uh, dat ik er op het laatste een mooie klap erop kan geven. Dat, hij, uh, dat ik hem achter me weet te houden. En dat hij dan misschien wel eerste staat in het klassement na vandaag. Want Koen Verwij heeft één seconde en twee tiende goed te maken op Havert-Bukkoe. Hij gaat er vol voor, Jochem. Logisch als je eenmaal in een toernooi zit. Ja, maar absoluut. Wat, maar wat uh, kan een schaatser bij zichzelf kapot maken als hij dan morgen een 10 kilometer ook vol rijdt? En helemaal in het geval Koen verwij, Want die heeft al in geen eeuwigheid een 10 kilometer gereden. Nou, ik, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen ik schaatser was... daar iets anders naar kijk dan wat ik er nu naar kijk. Kijk, op het moment dat uh, Koen in dit geval een goede 500 meter rijdt... En rijdt straks een goede uh, 5 kilometer. Dat kan hij, dat heeft hij laten zien al afgelopen weken. Ja, dan kan je prima 500 op zondag rijden. En dan kan je op 10 kilometer ook nog wel rijden. Ja, je moet een paar dagen van haar stellen. Maar daar heeft hij alle tijd voor richting de spelers. Dus ik vind het helemaal geen probleem. Ja, een paar dagen. Want over een maand hoeft hij eigenlijk pas op de Spelen in de actie te komen. Ja. Dus dat is echt geen enkel probleem. Nee. Of kan je als je een afstand niet beheerst of zo lang niet hebt gedaan. En die dan toch heel zwaar is voor je. Meer kapot maken dan je lief is? Um, nee, daar ben ik niet bang voor. Daarbij is het ook nog een onruimte toernooi. Dus je hebt altijd een bepaalde bandbreedte waarvan je weet waar je tussen moet rijden. Uh, met een beetje mazzel mag hij als laatste starten... als hij gewoon uh, vandaag en morgen goed doet. Dus weet je precies wat je moet rijden. En dan is de vraag, hoe ver ga je voor die titel? Maar ik geloof niet dat als je in uh, redelijk goede doen bent... wat die volgens mij gewoon is... dat je je lichaam uh, kapot kan rijden. Uh, je, ik ga het je een paar keer nog vragen, denk ik, uh, uh, vandaag. En uh, uh, misschien morgen ook nog wel. Uh, de favoriet blijft voor jou Koen Verweij? Of is dat met deze uitslag en wetende wat er op de lange afstand... Nee, nee, nee, is. Ik, ik, ik Jan vast. Ik hou vast, omdat ik ook heb of geleerd... Nee, ik hou vast dat, uh, aan mijn voorspelling van Koen. Uh, om de simpele reden dat ik niet, niet, niet wil gaan wijzigen op basis van een 500 meter. En ik denk dat hij met die 500 meter juist alleen maar bij mij versterkt, dat hij er gewoon goed voor staat. De eerste twee afstanden van deze Europese kampioenschappen zitten erop: eentje bij de vrouwen, eentje bij de mannen. Steven Dalebout praat erover met de coach die er goed voor staat. Met Irene Wust en Koen Verwij, Gerard zit nou, Is het begin zoals jij het uh, gewild en misschien wel gedroomd had? <laughs> Um, nou ja, we beginnen de 500 meter met Irene natuurlijk. Met een uitmuntende 500 meter. En uh, ja, daar uh, dat doet ze hele goede zaken. Dat is helder. Um, uh, die jongens Koen staat daar waar ik hoop dat hij stond. Ik had uh, zelf gedacht dat de verschillen naar de eerste plekken wat groter zou zijn. Dus dat betekent dat Koen gewoon een, Koen gewoon een hele goede gereden heeft... En uh, ja, Douwe uh, blijft een verrassing. Ik bedoel, 37 laag voor hem uh, om het toernooi te beginnen is hartstikke uitstekend. Ja, als je naar het mannentoernooi kijkt, ja, Vanweij, uh, die, die rijdt goed. Uh, Bukko rijdt ook heel goed, hè? Ja, maar je mag je ook van hem verwachten, hè. Ik bedoel, uh, Bukko weet je van dat hij een 500 meter heel goed beheerst. Hij heeft uh, goede sprintcapaciteiten. 35,99 is wel een tijd die ik van tevoren ook ingeschat had. Hij heeft hem alleen nog wel eens verprutst en dat gebeurde nu niet. Dat klopt. Hij, uh, uh, ze waren de laatste paar dagen zeker vanochtend heel erg bezig met die laatste binnenbocht. Hij heeft hem geloof ik vanmorgen al wel vier keer gereden op snelheid. Uh, dat deed hij netjes vandaag uh, en dat is alles vaker misgegaan. Uh, maar Havert heeft in dit seizoen uh, nog niet laten zien uh, de, de langere afstanden te beheersen zoals hij dat kan. Maar goed, dit is een uh, toernooi thuis op ijs dat hij kent met publiek dat zeer chauvinistisch is. Dus uh, wie weet uh, uh, komt er iets uh, speciaals uit zijn koker. Um, het blijft in ieder geval een heel, uh, heel erg spannend uh, toernooi. Want iemand als Jan Blokhuizen die, die iets beter acht op de vijf en de tien kilometer. Die, uh, die verliest een klein beetje. Dus het zit allemaal, uh, ja, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. We weten dat het een beetje een atypisch uh, Europees kampioenschap allround is. Omdat het een Olympisch seizoen is. Uh, ja, hoe gaat voorbij dit toernooi in? Hoe is hij dit toernooi ingegaan? Nou, je hebt twee verschillende dingen in dit geval. En dat is uh, hoe ga je het toernooi in. Dat bedoel je mentaal, fysiek. Uh, uh, wat voor kansen krijg je vanuit het trainingsprogramma. Uh, realiserend dat je net een, een, een, een, een, ja, een heel zwaar. En niet alleen fysiek zwaar. Maar vooral ook mentaal zwaar. Dus een heel draining toernooi gehad hebt. Met het uh, Olympisch kwalificatie in Nederland. Uh, weet je gewoon dat je toernooi in gaat op vrijdag, uh, zaterdag. Met, uh, ja, met, met niet de beste voorbereiding. Uh, maar op het moment dat die jongens aan de stad staan, uh, de wedstrijdspanning voelen zoals dat vandaag, dan zullen ze maar één ding willen, natuurlijk gewoon willen winnen. En ja. hebben we bij iedereen wist gezien dat het misschien ook wel gewoon een voordeel kan zijn als de druk niet zo hoog is en als je een toernooi met ja, een lekker gevoel in kan gaan? Nou ja, kijk, uh, dat, dat, die les trek ik liever na zondag. Um, uh, de 500 meter levert in ieder geval uh, een, een mooi resultaat op. En, uh, ja, het, het is niet altijd een nadeel om met, uh, met een ontspannen lijf en een ontspannen kop uh, aan de start te staan. Maar ja, neem niet weg, dat uh, die conclusie wil ik nog niet te, te makkelijk trekken. Want uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt moet het gebeuren onder hoogspanning. Als het er echt om gaat. Want dat zijn de grote wedstrijden waar, uh, ja, waar types als Irene, maar ook Sven en, uh, en eigenlijk Koen moet daar langzamerhand ook naartoe. Uh, waar in hele grote wedstrijden, onder hele grote druk je ook moet kunnen performen. En dat kan gewoon niet onder een, een, een, een vrije geest om het zo maar te zeggen. Dat gaat gewoon niet. Dat is onmogelijk. Gerard Kemkers. En onmiddels is alweer begonnen daar in Hamar de drie kilometer. Sebas, op wie moeten we dan vooral letten? En op welke ritten? Want dat weten we ongeveer. Hoe laat we ook moeten opletten? Ja, we, krijgen nu de, of we hebben nu inmiddels de nummer 2 van de 500 meter in de baan. Carolina Erbanova, maar dat zij al in de tweede rit rijdt. Want daar zijn we inmiddels mee bezig. Tegen de Zweedse Johanna Uslund zegt al genoeg. Erbanova gaat op de 3 kilometer tijd verliezen voor dat algemeen klassement. En dan moeten we eigenlijk wachten tot zo'n beetje rit 6. Er is een rit uit omdat Deense Sarah Back briand niet meer meedoet. De nummer laatst van de 500 meter in 46 seconden en 45 honderdste. Dat was miserabel, heeft zich daarna afgemeld. Rit 6, Julia Skokova tegen Jekaterina Shikova. Uh, Skokova derde na de 500 meter en Shikova vierde op de 500 meter. Dus dat wordt interessant om in de gaten te houden. En daarna in de zevende rit Marije Jo. ...tegen de Duitse Jennifer Bay. Uh, in de negende rit rijdt Diana Valkenburg... ...tegen de Poolse Natalia Czerwonka. Tiende rit, uh, Ida Njatoen tegen Yvonne Nauta. En daarna Jelena Peters, de Belgische, tegen Irene Wüst. Gisteren zei ik tegen Ronald Boot gisteravond in uh, Langs de Lijn... ...dat Irene Wüst geen vijf afstanden ging winnen dit toernooi. Nou ja, ze is in ieder geval goed begonnen. Of vier afstanden ging winnen, ze is in ieder geval goed begonnen. Dus wellicht kan ze toch uh, die Grand Slam gaan pakken... ...door alle afstanden te gaan winnen. Op de drie kilometer is ze in ieder geval ook grote favorieten. Zij dus in de elfde rit. Dat is de rit na de dwel tegen Jelena Peters. Claudia Perstein in de twaalfde rit tegen Katarzyna bagleda Kourous En in de laatste rit rijdt dan Sablikova tegen Slotkoska. Maar Sablikova staat dus al op grote achterstand. Meer dan 12 seconden, bijna dertien seconden van Irene Wust. Nou, er waren tijden dat we dan dachten, nou ja, wie weet. Maar op de drie kilometer, het Wust in deze vorm... hoeven we ons daar absoluut geen zorgen om te maken. Dus het wordt, om nog even kort... Om antwoord te geven op je vraag. Vanaf rits 6 zo'n beetje interessant als we de Russinnen in de baan krijgen: Julia Skokova en Jekaterina Shikova.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 Springsteen met I'm on fire. Er was vooraf aan de Europese kampioenschappen allround Jochem nog een klein relletje. Dat zijn we wel gewend binnen het schaatsen, dus daar keek niemand echt van op. Maar Bob de Jong, de reserve bij de mannen, um, die was niet aanwezig in Hamar. Steken nog, die was best ver daar vandaan in Corlobo aan het trainen. Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het een, een, een keuze van Bob dat hij gaat trainen in de voorbereiding op de speling... kan ik me heel goed voorstellen. Um, als de regels zo zijn en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar op het moment niet helemaal van op de hoogte ben, maar dat je met vier man moet starten om uh, als je vervolgens in het eindklassement of behalve wegen een drie afstanden bij de 16 uh, gelasseerde drie rijders hebt, dat je dan vier mensen mee mag naar de WK. Dat dat de regel is dat je met vier man moet starten, dan vind ik het niet netjes. Ja, je staat een klein stapje over nu voor misschien mensen die net inhaken in het nieuws. Stel dat er nog iemand zou zijn uitgevallen. Ja, stel dat dan er dus Nederland niet invallen als nee. reserve en daarmee riskeer je misschien een plek op het wereldkampioenschap ja. allround. Maar nog los daarvan, als je reserve bent voor een toernooi, dan kom je toch gewoon of je meldt je af als reserve en dan wordt iemand anders reserve. Dat zou wel de meest nette variant zijn geweest. Want dan stel je iemand anders in de gelegenheid of na, om naar Hamer te reizen... of dan maak je met z'n allen de keuze of je die reserveplek wel of niet gaat invullen. Ja. Um, als de regels zo zijn als ze zeggen dat ze nu dat ze zijn... dan vind ik het wel een risico. Want iedereen wil natuurlijk met vier Nederlanders straks... naar start staan bij een WK round in Heerenveen. Uh, waarbij ik wel de keuze van Bob de Jong respecteer... dat hij zegt, ik wil mij voorbereiden op de Spelen, maar... Dan had hij dat wellicht even beter moeten ja. kortsluiten. Oogst... Moeten we dan het probleem, als het een probleem is, alweer, maar bij de Schaatsbond zoeken. Die dan heeft gezegd tegen Bob de Jong: jij mag wel reserve blijven terwijl je zover weg bent? Ja, dat, dat zou we moeten moeten zijn. Het is eigenlijk vreemd hoe... als vanochtend iemand geblesseerd raakt. dan heb je dus maar drie ja. man in plaats ja. van vier. Maar misschien hebben ze gezegd: we nemen dit een risico. En uh, ik vind het ook, het is nu een storm in een glas water. Want iedereen is van start gegaan. Wat mij is het klaar. En dan moeten we dit voor de volgende keer even duidelijk afspreken. Of zou het zo kunnen zijn dat de reserve achter Bob de Jong misschien ook wel niet wilde. En dat je dus uiteindelijk terugkomt bij iemand waarvan je denkt... ja, heeft die wel iets te zoeken dat op zo dat, zou, dat zou best een overweging kunnen zijn geweest. Uh, ik weet even niet uit mijn hoofd wie er nu... volgens mij was iemand van het project 20, uh, 2018 die er voor een aanmerking kwam. Um, misschien is dat wel inderdaad het verhaal erachter. Maar dat zouden we aan het KNS moeten vragen. Ik vind het nu zoiets van ja, we kunnen er een hoop discussie over gaan maken. Het is allemaal niet aan de orde. Um, even checken voor de volgende keer hoe we dat beter kunnen doen... En we moeten dit soort dingen vandaag ook allemaal niet te groot gaan maken. Want dan komt het schaatsen alleen maar weer negatief in het nieuws. En dat vind ik echt... Uh, ja, net, dat ben ik serieus en dat vind ik gewoon heel erg zonde. Ja, je mag de rest van de middag nog zeer positief in het nieuws Ja, absoluut. Uh, dat vragen aan de KNSB, dat lukt overigens niet. Want zowel Bob de Jong als Arie Koops, de directeur sport van de KNSB... willen niet op deze kwestie ingaan. En daarmee is het precies half drie. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Gert Luc. De voormalige Israëlische premier Sharon is aan het begin van de middag 85 jaar oud overleden in een ziekenhuis in Tel Aviv. Hij lag acht jaar in coma en een paar dagen geleden verslechterde plotseling zijn toestand. Volgens het ziekenhuis is Sharon vredig heen gegaan, gebeurde in aanwezigheid van zijn familie. Zijn twee zoons waren al sinds 1 januari bij hem, omdat zijn toestand toen al achteruit ging. Sharon wordt morgen opgebaard in de Knesset, het Israëlische parlement. En naar verwachting krijgt de overleden oud-premier en militair morgen of overmorgen een militaire begrafenis. In het verleden heeft Sharon aangegeven dat hij niet wil worden begraven op de Herzlberg in Jeruzalem. Dat is de begraafplaats waar alle presidenten en premiers worden begraven. Sharon wil begraven worden op zijn boerderij in het zuiden van de negev Negev-woestijn, En daar ligt ook zijn vrouw begraven. En dat is zijn hoofdpunt. Radio 1, NOS langs de lijn. Tot elf uur vanavond zelfs, NOS langs de lijn... met tot een uur of zeven de EK Allround schaatsen... maar ook vanzelfsprekend aandacht voor ander sportnieuws. Danny Blind blijft bij de KNVB werkzaam als assistent bondscoach. Volgens de Telegraaf zou Blind, die de rechterhand nu is van Louis van Gaal... de huidige bondscoach, zijn contract bij de voetbalbond met vier jaar verlengen... en dan assistent worden van Guus Hiddink... die zeer waarschijnlijk na de wereldkampioenschappen in Brazilië de hoofdcoach is. Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NOS. Goedemiddag. Um, heeft dat jou verrast? Want Blind en Van Gaal, dat leek toch zo'n eenheid. Uh, nou, een echte verrassing is het ook weer niet. We wisten dat Blind in de ideale situatie bijna zat. Dat, uh, en de KVB uh, tevreden was over zijn werkzaamheden als uh, assistent-bondscoach. En Van Gaal hem uh, mee zou willen nemen in een toekomstige avontuur. Kortom, hij had de keuze uit twee. Uh, nou, van Van Gaal weten wij dan nog niet precies waar zijn toekomst ligt. Dat, dat leek even in Londen te liggen, maar dat is toch, uh, lijkt het toch van de baan. En blijkbaar, uh, want hij reageert zelf nog niet op de KNVB, uh, wil verder niet zeggen... zou blind dan de keuze nu hebben gemaakt om dat bondscoatschap uh, te verlengen. Althans, assistenten, twee jaar. En dan zou hem vooruitgesteld, uh, dat kan natuurlijk in de toekomst, uh, beloofd zijn... om eventueel het de bondscoachschap definitief over te nemen van de goede Ja, uh, er zit een hoop zouen in jouw antwoord. Ja. Uh, de Telegraaf is er iets zekerder van, hè? zoals wel vaker. Maar wat denk je? Nou ja, weet je... Klopt dit? Weet je, nou ja, weet je waar het om gaat? Uh, je kunt niet zeggen dat uh, de, de, de Telegraaf, dat uh, nieuws, dat, uh, dat uh, Blind de Nieuwe Bondscoach wordt in 2016. Dat kun je natuurlijk in principe niet zeggen. Uh, je kunt wel zeggen, hij verlinkt zijn contract. Uh, hij is de komende twee jaar assistent van Heer Denk. Uh, dat is niet onlogisch, maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat iemand over twee jaar de nieuwe bondscoach gaat worden. Je kan wel zeggen, uh, als KNVB zijnde, uh, we, we zetten je uh, op nummer één hè, in 2016. Hidding uh, doet dan een stap terug en dan ben je onze beoogde nieuwe bondscoach. Dat is wel wat anders. Er kan in twee jaar in voetbal zo ongelooflijk veel gebeuren. Het zal niet, maar stel nou even dat Hidding en Blind dat NL's al niet naar het Europees kampioenschap kunnen brengen de komende twee jaar. Uh, dat kan ook in sport. Uh, denk je dan dat uh, Danny Blind de nieuwe bondscoach gaat worden? Nee, die kans is eigenlijk heel, heel klein dan. Uh, dan is er weer een totaal nieuwe situatie en dan komen mensen als Koeman of, of anderen ook weer om de hoek kijken. Dus, dus dat weet je niet. Je kunt wel als KVB zeggen, Danny, uh, we, we hebben een plan met je, twee jaar lang nog meelopen aan de hand van Hedink. Uh, uh, en dan in 2016, dan wil je dan een goede kans hebben. Nou, denk... Dat is... Uh, dat is, dat is een ander verhaal natuurlijk dan dat je zegt... hij wordt gewoon in 2016 de nieuwe bondscoach van Nederland. Dat, dat is eigenlijk onmogelijk om dat nu vast te stellen. Ja, maar dit lijkt wel heel erg veel op het verhaal dat eerst speelde met Ronald Koeman... die de assistent zou dan worden onder Guus Hiddink. Had die dan ook niet de belofte gekregen om twee jaar later bondscoach te worden? Dat was eigenlijk hetzelfde scenario... waarin ook tegen Koeman natuurlijk werd gezegd... Uh, twee jaar lang meedoen en dan de nieuwe bondscoach. Dat klopt, dat scenario wijkt niet af... Uh, daarbij kan je dan nog wel stellen dat de carrière van Koeman tot nu toe nog wel een iets andere is dan, uh, dan die van, uh, van Blind. Uh, Koeman heeft natuurlijk wel veel meer internationaal gewerkt en heeft een, uh, een langere en uh, succesvolle carrière ook als uh, coach achter de rug. Maar er zit een parallel in. Uh, daarom zou je ook nog de conclusie kunnen trekken dat natuurlijk Blind in dat opzicht de tweede keuze is. Omdat uh, Koeman dezelfde worst eigenlijk is, uh, is voorgehouden. Ja. En dan is inderdaad de vraag, als dit zich allemaal zo doorontwikkelt... is Danny Blind dan een geschikte bondscoach? Nu al. Of ja, in dat geval dan al. Maar dan is hij ook GELUIDEN. nog twee jaar assistent. GELUIDEN. Hij is nergens dan mijn hoofdcoach geweest, hè? hij is wel hoofdcoach geweest, maar... Uh, ja, maar in de tussentijd is, niet, tussen nu en dan, zeg maar. Ja, de carrière natuurlijk. Ja. Uh, nee, dat, dat klopt. Uh, uh, je ziet in andere landen om je heen, hè, met, met, uh, in Duitsland bijvoorbeeld, met Leuf... Die, die natuurlijk eigenlijk wel een beetje ook zo'n carrière heeft meegemaakt. En in het uh, verleden in Duitsland gebeurt het eigenlijk heel veel... dat bondscoaches uh, werden opgeleid binnen de DFB als assistent... en dat later mochten, mochten overnemen... In Nederland kiezen we toch vaak wel voor iemand die, die dan zijn sporen heeft verdiend. Hoewel, denk even terug aan Rijkaard, denk even terug aan Van Basten. Er zit ook vaak wel een sausje van optimisme in de, in de keuzes van bondscoaches uit het verleden. Hm. Maar oké, okay, blind wordt wel door iedereen gezien in de voetbalwereld als iemand met, met absoluut kwaliteit. Iedereen die met hem gewerkt heeft... Uh, spreekt vaak alleen maar vol lof over Danny Blind. Uh, ook toen hij weg moest bij Ajax, het politieke uh, verhaal, uh, Kruijf, uh, de keuze met uh, van Gaal van Blind. Uh, dan nog zeiden ze in Amsterdam wel met bloedend hart, uh, jammer dat hij weggaat eigenlijk, want het was wel een, uh, een vakman. Dus daar is geen uh, discussie over. Uh, op zichzelf is een CV wat bleker dan je van een bondcoach zou mogen verwachten. Maar hij heeft dan wel weer vier jaar uh, extra ervaring op deze twee jaar en de komende twee jaar binnen de bond en ook van, uh, van mensen van het niveau van Van Gaal en Heerding weer veel kunnen leren. Dus je kan ook niet zeggen dat dat natuurlijk een, een hele gekke keuze is, of het gaat mij er meer om. Je kan niet uh, voorspellen of dat inderdaad in 2016 uiteindelijk ook echt gaat gebeuren. Het kan ook zo zijn dat Blind in de tussentijd zelf natuurlijk een, een prima aanbieding krijgt van een, uh, van een club. En dat hij zelf uh, uiteindelijk uh, tussentijds uh, vertrekt bij de KNVB, want het is zo ontzettend lastig om echt lange termijn afspraken te maken in voetbal. Het pikant detail is dan wel dat de bondscoach van 2016, als hij het wordt... zijn zoon gaat opstellen. Zou kunnen. Zou kunnen Ook gaan, zou kunnen natuurlijk, moeten, maar oké. Okay, ja. Nee, uh, ja. dat klopt. Uh, dat is een, een, uh, een bijkomstigheid die, uh, die uh, vooral voor, voor ons, hè, voor media... en voor volgers heel uh, precair zou, uh, zou kunnen zijn. Over het algemeen in de praktijk uh, blijkt dat niet heel erg... tot uh, grote problemen te, te hoeven leiden... Uh, ik lijkt me voor de KVB absoluut geen reden om natuurlijk Kulik Wind daarom niet te nemen als ons koos. Dat zou wel heel, uh, heel ridicuul zijn. Uh, hij zal verstandig genoeg zijn om, uh, om zijn zoon, die uh, zich geweldig ontplooit als dat zo doorgaat, ook een uh, vaste waarde in oranje is. Uh, hij zal hem gewoon dan kunnen opstellen en mocht die carrière een andere wending nemen, zal hij zo verstandig zijn om dat niet te doen. Dat lijkt me absoluut geen, geen hindernis in de keuze om uh, Blind wel of niet als bondscoach aan te stellen. Nee, we hebben natuurlijk alles van Marwijk gehad met zijn schoonzoon Mark van Bommel. Dat leek ach, er al op. Ja, tot slot Arno, tot slot. Ach, ja, ga door. Nee, ja. Wat wil je zeggen? Nee, nee, nee. Ik wou zeggen, het was biologisch inderdaad iets anders geregeld. Ja. Maar het, het was net zo gevoelig, ja. ja. Tot slot, wanneer gaat de KNVB nou eindelijk eens wat bekendmaken? Nou ja, we weten dat Zinnik heeft gezegd... eind januari ben ik weer echt in het land. Hij is nu in Korea. Dan zou hij een vervolggesprek hebben met de KNVB. De KNVB heeft ook wel laten weten dat ze wat meer last van haast hebben... dan ze een paar maanden geleden lieten weten. Dus kortom, dat ze in februari ook wel de volgende stap zouden willen maken. Nou, we zitten nu half januari. Ik denk dat het over een maand dat het hele plan al naar buiten zal kwam. Arno Vermeulen, dankjewel.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 The smoke's got the club all hazy Spotlights don't do you justice, baby Why don't you come over here? You got me saying, hey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 Artiestennaam Milo EO Technology. Gert. Ja, aan het begin van de middag overleed de Israëlse oud-premier Ariel Sharon, 85 jaar oud. Um, ik praat erover nu met Ronnie Naftaniel, oud-directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Meneer Naftaniel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat was volgens u de betekenis van Ariel Sharon? Ja, hij was wel een groot uh, strijder voor de veiligheid van Israël en een strateg, Maar tegelijkertijd ook een, een keiharde man Maar Uiteindelijk is het de grootste betekenis dat hij uh, altijd een uh, groot voorvechter is geweest van uh, de nederzettingen. En aan het eind van zijn leven zag dat uh, je de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook niet kon houden. En dat hij uh, eenzijdige terugtrekking wilde tot uh, de, de grens van de, uh, de, de muur, de veiligheidsmuur. En de Gazastrook ook heeft ontruimd daadwerkelijk. Denkt u dat Sharon... Uh echt vrede met de Palestijnen nastreefde? Ik denk dat hij vrede met de Palestijnen nastreefde... omdat hij zag dat er geen alternatief is... dat je met twee volkeren te maken hebt... die beide recht hebben op uh, één staat. Uh, maar... Tegelijkertijd geloofde hij ook dat het niet automatisch ging en dat je behoorlijk veel kracht moest uh, zetten dat uh, de Palestijnen uh, niet makkelijk te overreden zijn om hun ideologische uh, anti israël gevoelens uh, te laten varen. En hij dacht dat je daar keiharde maatregelen tegen moest nemen. En dat heeft hij dus ook verschillende keren in zijn leven gedaan. En heeft u nog voor militair geweld gebruikt? Hij heeft, uh, zeker. Wat ook natuurlijk aan hem blijft uh, kleven... is uh, de moordpartij in Sabra uh, en Shatila. Israël was... Dat uh, waren twee Palestijnse vluchtelingenkampen. Israël was in, uh, in, in Libanon uh, toen heer en meester in dat stuk... en heeft uh, vrij spel gegeven aan de falangisten, christelijke falangisten... om uh, de Palestijnse kampen binnen te gaan. En daar is Sharon medeplichtigheid voor verweten. Uh, tegelijkertijd is hij ook man die eigenlijk in zijn eentje het, uh, derde, het de derde Egyptische leger uh, op de knieën heeft gekregen door het te omzingelen in 1973 tijdens uh, de uh, Yom Kippur oorlog. En daardoor uh, uh, ging Egypte een uh, duidelijke nederlaag tegemoet. Uh, acht jaar geleden raakte Sharon in coma. Dat was ook meteen het einde van zijn politieke carrière. Beetje koffie die kijkt, maar als hij was blijven leven, was er dan nu vrede geweest? Ja, Dan was de situatie in elk geval anders geweest. Dan waren er geen nederzettingen uitgebreid, want dan uh, terugg... had Israël zich teruggetrokken tot uh, die veiligheidsmuur. Uh, en vervolgens onderhandelingen met de Palestijnen aangegaan. Maar vrede is iets van twee partijen. En het is zeker de vraag of de Palestijnen dan wel Israël. ...hadden willen erkennen en vrede hadden willen sluiten. Want uiteindelijk heeft Israël zich teruggetrokken uit de Gazastrook. En de reactie was dat daar Hamas werd gekozen... ...en verschillende keren uh, raketten op Israël zijn neergekomen... ...en duizenden projectielen eigenlijk op Israël zijn neergekomen... ...uit die uh, teruggetrokken gebieden. Even nog uh, kort, u, u heeft hem ook persoonlijk ontmoet, hè? Ja, ik heb hem uh, ook uh, persoonlijk ontmoet. Uh, het, het was uh, een, een schrandere... Uh, grappige uh, man die ook de indruk gaf uh, dat, uh, dat hij goed naar je luisterde. Maar er staat er ook onbekend dat hij dat eigenlijk niet deed. En dat hij orders gemakkelijk in de wind sloeg. Uh, het, uh, maar in die tijd dat ik hem ontmoette, dat was uh, toen hij het plan opvatte om zich uit uh, Gaza terug te trekken. Uh, ja, was uh, Sharon uh, toch een gevierde man uh, in het westen. Uh, en veel minder in uh, zijn eigen Likud-partij waar hij uitging waar hij uitstapte en vervolgens de Kadima-partij heeft opgericht. Meneer Staniel, dank u wel voor deze reactie. Graag gedaan. De drie kilometer van de EK Allround in Hama... Sebastian Timmerman inmiddels vergezeld... door oud-wereldkampioen Allround, Paulien van Deutekom. En dat was de wereldkampioen inderdaad van 2008 van Berlijn. We hebben net nog even teruggezocht wat Paulien toe reed. 4-0-3. Maar ja, we roepen nu allemaal eh, dat het niveau van het vrouwenschaatsen zo omhoog is gegaan. Terwijl we eh, trouwens begonnen zijn inderdaad met de zesde rit, Kokova en Shikova. Maar 4-0-3, Paulien, was toen gewoon ook al een hele snelle tijd. Ja, uh. dat was toen een hele snelle tijd, ja. Nee, ik weet het nog. Ik had, uh, um, iedereen ging op een hoop aan het eind en ik kon me wel goed vlak houden. En de nummer twee werd, was 4-5 toen. Dus ik had, het was een hele nette. <laughs> Eens kijken wat vandaag de winnende tijd gaat worden. Het kampioenschapsrecord staat op naam van Martina Sablikova. 4-0-1-67. Uh, Sorry, 4 25 Van Wüsten is dat inmiddels trouwens. Sinds Heerenveen. Sinds het EK van vorig seizoen. Excuus 4-0-1-25. Voor Wust die dus ook inmiddels twee keer in haar carrière op een baan op Laagland. Binnen de vier minuten reed. Nu dus twee Russische vrouwen in de baan. Julia Skokova werd derde op de 500 meter. Yekaterina Shikova werd vierde. Daar zat 13 ste van een seconde op die 500 meter verschil tussen. Het gaat aardig gelijk op. In de beginfase bijna halverwege van deze drie kilometer race. Het zijn nummers 2 en 3 ook van het Russisch kampioenschap. Dat was terwijl wij bezig waren met het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen werd Skokova tweede uh, op dat Russisch kampioenschap achter Olga Graaf. Dat was op de Olympische baan van Sochi. Shikova werd toen derde op dat Russisch kampioenschap op de drie kilometer. Maar voorlopig is het op deze baan andersom. Want Shikova leidt na 1400 meter met een lichte voorsprong op Julia Skokova. Het gaat aardig gelijk op, Pauline. Wat verwacht je van deze twee vrouwen? Want ja, het zijn niet echt drie kilometer specialisaties. Maar wat verwacht je van ze? Nee, het zijn inderdaad uh, meer. In de, ze hebben ook laten zien op de 500 meter dat ze echt aan de, aan de, nou ja, aan de top zitten. Uh, de Russische dames. En ze, rijden wel, ze zijn echt wel beter gaan rijden. Eigenlijk, hoe dichter we richting Sochi gaan, hoe beter ze schaatsen. En uh, ik verwacht wel dat ze hoog in het klassement kunnen komen. Maar met name is het hier de zaak voor hen om uh, t, ja, zo min mogelijk uh, te verliezen. Uh, want morgen op de 1500 verwacht ik hen wel eigenlijk weer uh, hoog aan de top uh, top 3 En vandaag zou het... Uh, ja, denk ik dat ze wel uh, wat plekjes zullen gaan zakken. Skokova heeft inmiddels uh, de leiding overgenomen van Chikova. Deed ze net. Dankzij een goede ronde van 31,9 seconden. En nu met nog twee ronden te gaan... zien we dan bij haar een 32-3 als uh, vervolgronde. Om het zo maar te zeggen. 32-7 voor Yekaterina Sikova Terwijl er dan nu ook een uh, moeilijke kruising aankomt. Waarbij Skokova, die uit de ko buitenbaan komt, voorrang heeft. Nou, dat lossen ze dan uiteindelijk redelijk op. Sikova moest inhouden... Sikova nu naar buiten toe. De vrouw die vorig seizoen hier in Hamer... bij het wereldkampioenschap zo opviel. Met een hele goede derde plaats die ze onder meer bereikte... doordat ze een hele goede drie kilometer reed waarop ze vierde werd. Maar nu gaat ze wel veel tijd verliezen. De bel gaat, de bel klinkt. Skokova inmiddels 32-8. En dan zie je inderdaad dat zeg maar na nou ja, de 1500 meter plus 300 eh, meter erbij... na de 1800 meter passage, dat deze twee Russinnen veel tijd aan het verliezen zijn. Dat het schema omhoog gaat. Sikova... Van, uh, na die moeilijke kruising van de net het ritme ook maar moeilijk herpakken... komt ook niet meer in de buurt van Skokova. En dus gaat Skokova, de nummer 3 van de 500 meter, deze drie kilometer winnen. De snelste tijd staat op naam van een andere Rus in, Evgenia Dimitrieva. Die tijd van 4.10 wordt in ieder geval wel verbeterd door Skokova. En die rijdt 4.08.28 en Shikova 4 minuten, 10 seconden en 15 honderdste. Skokova 4.08.25. Als je 4.07 hebt staan in uh, Salt Lake City... Reeds trouwens dit seizoen. Dan is 4.08.25 volgens mij helemaal niet dan, zo verkeerd. Dan is dat zeker helemaal niet verkeerd. Want het is toch een hele andere baan. Een laaglandbaan. Uh, het ijs uh, inderdaad in de Salt Lake City is toch een stuk, stuk sneller. Dus dit is, uh, dit is een ontzettend goede race denk ik uh, wat ze laat zien en wat ze neerzet. Dus uh, ik denk dat ze hier wel uh, goede zaken mee doet. Ik denk niet dat het genoeg is om, uh, om straks uh, hoog te, uh, te blijven staan. Maar... En een enorm verval aan het ja. einde. Ja, ja, het laatste rondje heeft zij, als, uh, als je kijkt, heeft ze rondje 34. Van 32, 8 naar 34. Dus daar laat ze eigenlijk nog wel wat liggen. Uh, ja, met name die, de, de komende dames zullen wel uh, de laatste ronde ja, proberen wat vlakker te, te rijden. Maar uh, voor haar is dit een hele goede race. En uh, nou ja, Marije Joling moet dat ook gaan doen, die laatste rondes vlakker rijden. Dat lukt haar niet bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen was Marije Joling prima onderweg tegen Anouk van der Weijden. En leek Marije Joling, die nu gestart is in, voor haar rit tegen Jennifer Baai uit Duitsland. Onderweg naar een Olympisch startbewijs. Maar zij stortte in elkaar in de laatste ronde vooral. En Anouk van der Weijden zette de turbo nog eens een keertje aan. En daardoor ging Anouk van der Weijden uiteindelijk met het Olympisch startbewijs ervan door. Marije Joling strandde op de vijfde plaats. Geen Olympische Spelen voor haar. Joling opent in 2013 om 20.60 voor Jennifer bij Joling. Goed begonnen aan dit toernooi. 40-0 9. Net geen persoonlijk record. Daar bleef ze maar 900ste van verwijderd. Je hebt haar na die 500 meter ook nog Even gesproken, hè? hoe was ze eraan toe? Ja, nou, ze was, eigenlijk was ze helemaal niet zo heel erg tevreden. Want ze, ze zei: Ja, weer, en ik rijd altijd die 40-0 en uh, ik wilde er nou wel een keertje onder. Um, maar ja, dat komt, een, vier, een, of een 500 meter rijden voor een, uh, een merenlange afstandrijdster, is altijd best wel moeilijk. Je bent er gehaast, je gaat niet schaatsen. Um, nou ja, je, je, je krachten komen gewoon net niet altijd goed in het ijs. En ze rijdt ondertussen een rondje 30-9. En dat is een uh, goede eerste ronde. Jennifer Bayer rijdt 31-6. Um, nou ja, het, het is voor haar nu zaak om deze, deze snelheid goed vast te houden. Uh, maar wat ik zei ze het gaat net niet technisch goed schaatsen. En op een 3 kilometer heb je daar meer tijd voor. heb je de rust om, uh, ja, om goed je slagen af te maken. 4 0 25 dat is de beste seizoenstijd van Joling. Dat was die tijd van het Olympisch, of is die tijd van het Olympisch kwalificatietoernooi. Persoonlijk record staat nog iets scherper met 4 0 En nu een 31-3 na de 30-9 van de net. Betekent 4 tiende van een seconde verval. Dat is netjes, dat mag. Dat is helemaal niet zo heel erg voor Marije Joling. Die het helemaal alleen moet doen voorlopig in haar rit. Want ze heeft geen enkele de tegenstand van de Duitse Jennifer Bay. Die op de 500 meter als 22 e eindigde. Een paar jaar geleden nog aangemerkt als misschien wel een van de grote talenten in Duitsland. Onder andere door Arnie Vriesingen toen zo genoemd. Maar Jennifer Bay is toch ook blijven hangen als het ware. 22 jaar is ze inmiddels uit Dresden afkomstig. Rijdt al 50 meter achter Marije Joling aan. Die 31,6 noteert. Daarmee wederom drie tienden van een seconde slechts verval heeft. Na de 1400 meter 1,54,11. En daarmee ruim twee seconden sneller al is dan uh, Julia Skokova. Joling is dus weer snel vertrokken Pauline. maar voorlopig lijkt ze dat goed, uh, goed vast te houden. Ja, maar ze schaadt ze ook heel erg goed. Je ziet daar gewoon uh, dat ze nu wel de slag afmaakt en inderdaad het verval het loopt langzaam op en dat is ook ja, zo hoor je ook een drie kilometer Wat te bedoel rijden. je met, met slag afmaken? En slag afmaken is dat je, dat, ja, ze, ze raakt ze in het ijs, maakt iets, als je naar de kijkt dan maakt ze raken klappen. Uh, het komt weer ontspannen terug en ze, ze, ze staat op de been en verplaatst het lichaam naar de andere been en daardoor krijg je snelheid. En uh, nou, dit is wel mooi voor haar hoor, want ja, het is een olympisch seizoen. Ze heeft eigenlijk de pech gehad dat ze het voorseizoen is ziek geweest. En dan uh, ja, mis je de wereldbekers, dan mis je hardheid, dan mis je uh, ja, toch een beetje die, die internationale wedstrijden om echt beter te worden. En dit is voor haar ja, haar eerste EK en uh, ja, het is mooi om hier te mogen schaatsen. En dat doet Marije Joling nog twee rondjes op deze drie kilometer... van haar eerste Europees kampioenschap allround, 32-3. Nu de doorkomsttijd, weer maar drie tiende van een seconde verval in deze ronde. Ze heeft 2,8 seconden voorsprong op het schema van Julia Skokova. Die reed in deze fase ook een 32-3. En die eindigde dus met een 32-8 en met een rondje van 34 rond in, als laatste ronde. Dus daar kan Marije Joling, die bijna de laatste ronde ingaat... nog extra uh, tijd pakken ten opzichte van Skokova. Het ziet er allemaal nog steeds goed ontspannen uit, voor zover je dat kunt zeggen als die verzuring is toegeslagen bij het ingaan van de laatste ronde. 32-6 weer drie tiende vervalt. Het, het lijkt wel alsof dat echt de barrière, de marge is iedere ronde voor Marije Joling die de bocht uitkomt als Jennifer bij de Duitse, de laatste ronde pas ingaat. Die heeft geen enkele tegenstand kunnen leveren voor Marije Joling. Marije Joling dus negende op de 500 meter die moet op Skokova ruim zes seconden Goed maken om haar voorbij te gaan in het algemeen klassement. En hier komt Marije Joling aan. Die gaat in ieder geval dus goede tijd neerzetten op deze drie kilometer. In vier minuten vier seconden en 23 honderdste is ze sneller dan bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Het is niet genoeg om Skokova voorbij te gaan in het klassement. Ze is wel voorbij gegaan aan Jekaterina Shikova. Dus wat dat betreft maakt Marije Joling een sprongetje in het algemeen klassement. En staat zij na zeven ritten bovenaan so i know it's there i see it sometimes far so far away wish I could van Miss Montreal. Het is bijna drie uur. We stellen het nieuws van drie uur uit tot in de dwelpauze van het schaatsen. Die zal beginnen over één rit en een paar rondjes. Want we kijken nu, Sebas, naar Olga Graaf. Door jou bestempeld als misschien wel een kans hebben. Maakt ze dat waar? Nou ja, kijk, ze reed een hele goede 500 meter uh, met 40-0-5. En zij is vooral erg goed op uh, de uh, 5 kilometer waarmee we morgen het uh, toernooi gaan beëindigen. En Olga Graaf rijdt op dit moment een redelijke 3 kilometer. Moet, uh, of mag 24 honderdste van een seconde verliezen. Dat is dus niet veel op Marije Joling om Joling voor te blijven in het algemeen klassement. Maar ze heeft gewoon dik 3 seconden achterstand als ze op weg is naar de laatste 2 ronden. Wat doen de rondetijden nu van Olga Graaf? Dit moeten wel vlakke rondetijden kunnen zijn voor de... Rusin. Vorige rondje 32-4-32-6. Toch ook wel twee tienden verval. En daar, sterker nog, ze verliest ook gewoon drie tiende in deze ronde ten opzichte van Marije Joling. En dat betekent dus gewoon dat Marije Joling deze Graaf voor gaat blijven in het algemeen klassement. En dat na een goed begin van het toernooi op die 500 meter voor Olga Graaf van reed is een persoonlijk record met 40-05. Dat ze op deze drie kilometer dan toch juist weer wat tijd gaat verliezen. Maar we toch wel hadden verwacht dat ze dat uh, niet zou gaan doen. Want ze komt niet in de buurt van die 4, 0, 4, 3 van Marije Joling. Ze moet nog één rondje, maar ze ligt al behoorlijk achter. 3.35.15. Betekent een verschil, Paulien, van bijna vier seconden. Ja, maar dat betekent ook wel echt dat Marije Joling hier een goede drie kilometer neergezet heeft. En dat is ook zo, want ze zit ook, ze reed ook echt bijna een persoonlijk record. Dus ik denk dat dat ook wel iets zegt over Marije, hoe ze hier gereden heeft. En je ziet wel nu ondertussen dat Olga Graaf het ook wel zwaar heeft. Dus ze kijkt moeilijk en ze rijdt nu de laatste bocht in. Is aan het vechten, komt ze de bocht door. En als ze de bocht uit is, dan is de vier minuten de grens, ook gelijk gepasseerd. En de 4-0-3 waarmee jij destijds de 3 kilometer won in Berlijn blijft ook buitenschot. Het wordt 4 0 Ze is ook nog eens langzamer dan Skokova. en Dat is gewoon een teleurstelling voor Olga Graaf. Die dus hier een goed begin eigenlijk weer teniet doet. Of niet maakt op deze 3 kilometer. Marije Joling nog altijd bovenaan. Met de 4 0 -4 23 tel je de punten bij elkaar op. Naar de 500 meter en de 3 kilometer. Dan staat Skokova nog boven Marije Joling. En heeft Marije Joling morgen op de 1500 meter een achterstand van 1 seconde en 22 honderdste op de Russin. Die op die 1500 meter wellicht wel weer iets zal uitlopen. Maar Joling heeft dan nog, hopelijk voor haar... een goede 5 kilometer voor de boeg. De laatste rit voor het wel. Want het wel zou eerst na 10 ritten zijn. Maar omdat Sarabak Briand zich heeft afgemeld.